Vijf uur. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Brussel's OV plat na mishandeling. Vliegveld Jemen dicht na gevechten. En Cambridge wint bizarre boat race. Twee uur vanavond droog en wisselend bewolkt. Vannacht vorst in het oosten. Morgenmiddag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 10 graden. Tweede paasdag grijs en regenachtig. In Brussel ligt het openbaar vervoer al een groot deel van de dag plat. Vanochtend vroeg werd een medewerker bij een bus zwaar mishandeld. De man overleed later in het ziekenhuis, zegt een woordvoerder van de Brusselse vervoersmaatschappij, MIVB. En ik zou dan toch eerst even willen zeggen dat de MIVB-directie diep geschokt is over dit voorval. En haar medeleven zou willen betuigen met, uh, ja, met de familie en de vrienden van onze controleur... De directie heeft beslist uit uh, sympathie uiteraard voor de familie en vrienden om de exploitatie van onze trams, bussen en metro stop te zetten. Ja, Consulent Chris Ossendorf in Brussel. Chris, wat is er nou eigenlijk precies gebeurd bij die bus? Het was vanochtend vroeg om 7 uur toen Brussel eigenlijk nog sliep. Het is paasweekend hier, dus het was erg rustig op straat. Er is een aanrijding geweest van, uh, van een bus van het uh, vervoerbedrijf hier in Brussel met een auto. Als je die bus ziet, er is niet zo heel veel gebeurd. Klein deukje in de bus. Maar blijkbaar was het ernstig genoeg voor de uh, bestuurder van de auto om zijn vrienden op te trommelen. Er zijn twee vrienden zijn er naartoe gekomen. En een van die twee vrienden heeft uh, een medewerker van het busbedrijf dusdanig toegetakeld, geslagen... dat die medewerker van het busbedrijf later vandaag aan zijn verwonding is overleden in het ziekenhuis. Ja, en de dader en, en zijn vrienden zijn die gepakt? De dader is inmiddels opgepakt, zo laat uh, justitie hier in Brussel weten. Het gaat om een 29-jarige man. Uh, dat is dus niet de bestuurder van de auto die bij het uh, ongeluk betrokken was... maar een van de vrienden die was opgetrommeld. Die is opgepakt en uh, de, de, de, degene die is overleden gaat overigens over een man... die uh, 58 jaar was, vlak voor zijn pensioen zat... en uh, van Aldenese afkomst is al 29 jaar voor het uh, Brusselse busbedrijf werkt... En vandaag dus tijdens zijn werk is uh, dusdanig neergeslagen dat hij is overleden. Ja, dus uit respect voor die man uh, wordt het werk dus neergelegd. Geen openbaar voer in Brussel. Hoe groot waren de problemen? Ja, het is paasweekend hier. De, de stad ziet zwart van de toeristen, lopen allemaal hier door de stad. Dus uh, geen bussen, geen trams, geen metro's. Uh, dat leidt voor al die toeristen die hier in de stad zijn natuurlijk tot, uh, tot lastige problemen. Uh, aan de andere kant, de medewerkers van het busbedrijf, van het openbaar vervoer hier in Brussel, zijn het, zijn het echt spuugzat. Dit is niet het eerste incident dat er uh, hier in de hoofdstad van Brussel gebeurt. Er wordt regelmatig uh, gewelddadig opgetreden uh, door... Passagiers hier in Brussel, Het zijn regelmatig vechtpartijen waarbij bestuurders van de metro, trams of bussen het moeten ontgelden. Dus de, de bestuurders, de medewerkers van het openbaar vervoerbedrijf zijn het zat. Die zijn ook onmiddellijk hier naar een plein getrokken om te demonstreren. Zijn naar het hoofdkantoor getrokken. En op dit moment, ik was tien minuten geleden nog bij de metro, rijden er nog steeds geen metro's en geen bussen hier. Een enig idee hoe lang dat nog gaat duren? Ja, dat, dat, officieel was het aangekondigd vandaag, de, de, de staking of het platleggen van het werk, door de directie van het vervoerbedrijf. Dus niet eens door de medewerkers, maar de directie heeft gezegd, jongens wij gaan niet werken vandaag tot drie uur. Inmiddels heb ik ook al gehoord dat er vakbondsmedewerkers zijn geweest die hebben gesuggereerd om een aantal dagen het openbaar vervoer in Brussel plat te leggen. Of dat ook daadwerkelijk zal gebeuren, dat moeten we nog afwachten. Dankjewel Chris Osnorth. In Jemen zijn onrusten uitgebroken. Er lijkt een machtsstrijd te zijn tussen president Hadi... en de hoge militairen die hij gisteren ontsloeg. Het regeringsleger heeft het vliegveld van de hoofdstad gesloten... en reizigers geëvacueerd. Dit gebeurde nadat troepen die loyaal zijn... aan de ontslagen luchtmachtcommandant in opstand waren gekomen. Gisteren stuurde president Hadi hoge legerfunctionarissen de laan uit. Die waren benoemd door zijn voorganger Saleh. Dien's halfbroer, die luchtmancommandant is... en een neef, die commandant is van de Republikeinse Garde, werden ontslagen. Dit is het NOS journaal met Jeroen Tjepkema. De traditionele roeiwedstrijd op de Theems tussen Oxford en Cambridge is dit jaar tumultueus verlopen. De race werd al na acht minuten stilgelegd omdat er een toeschouwer in het water was gesprongen en vlak voor de boot van Oxford opdook. Tot grote verrassing van de organisatie. Oh, is ridiculous. We have a man in Een oh. sportverslaggever, Erik van Dijk, vertelt wat er gebeurde toen de man ineens opdook. Dus een, een man in het water. En iedereen dacht nog, nou die gaat misschien wel opzij. Maar dat was, ja, die lag in zijn wetsuit uh, duidelijk klaar om een, uh, ja, een protestactie of een ludieke actie uh, op te luisteren. En hij lag zo in de baan van de wedstrijd dat, uh, dat Oxford bijna over hem heen uh, roeide. En dat de man moest echt onderduiken. En die bladen die, die, die hakken dat water in, dat had hem zijn leven kunnen kosten. Uh, de scheidsrechter greep uh, ook meteen in en heeft de wedstrijd stilgelegd. Nou dat was al een sensatie op zich. Ja, het bleef niet bij dit incident. Na de herstart kwamen de twee boten zo dicht bij elkaar... dat de riemen elkaar raakten. En door de klap brak een van de bladen van Oxford af... waardoor de ploeg op slag kansloos werd. Cambridge roeide daarna onbedreigd naar de finish... en heeft de bootrace nu 80 keer gewonnen tegen 76 voor Oxford. In Pakistan zijn op een legerbasis... zeker 100 militairen door een lawine bedolven. De lawine was in Kashmir in het betwiste grensgebied tussen India en Pakistan. Uren na de lawine is er nog niemand dood of levend teruggevonden. Met behulp van een helikopter wordt naar overlevenden gezocht... en daarbij worden ook honden ingezet. In Italië is het aantal jongeren met een baan... in minder dan drie jaar tijd door de economische crisis... met een miljoen afgenomen. Het aantal werkenden in de groep van 15 tot 24 jaar... daalde van 7,11 miljoen tot iets meer dan 6 miljoen. Woensdag presenteerde premier Monti plannen voor economische hervormingen... die noemde hij historische arbeidswetgeving... die bedoeld is om meer jongeren aan het werk te helpen... en de economie te laten groeien. De Nederlandse automobilisten die geflitst worden in België... krijgen voorlopig geen bekeuring... Vanaf begin het jaar stuurt de Rijksdienst voor het wegverkeer... geen adresgegevens meer door aan Belgische politiekorpsen. En daardoor weet de Belgische politie niet naar wie de boete moet... en verloopt de termijn voor een dagvaarding. De Belgische autoriteiten zouden per 1 januari op een nieuw systeem moeten zijn aangesloten... om dit soort gegevens met Nederland uit te wisselen. Maar de invoering heeft flinke vertraging opgelopen. Verschillende politiekorpsen hebben het beleid inmiddels gewijzigd... zegt de Vlaamse politie. De meeste korpsen, denk ik, dat nu de sneller de duivels... gaan traag te langs de kant te zetten, dus de onderschep ...onmiddellijk na de overtreding, zodat de identiteit wel vastgesteld wordt van de bestuurder. Het kan nog een paar maanden duren voor België weer toegang krijgt ...tot de gegevens van Nederlandse snelheidsovertreders. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. In Brussel ligt het openbaar vervoer al een groot deel van de dag plat. Vanochtend vroeg werd een medewerker bij een bus zwaar mishandeld. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Jemen zijn onnussen uitgebroken. Er lijkt een machtsstrijd te zijn tussen de president Hadi... ...en de hoge militairen die hij gisteren ontsloeg...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 Someone. Voor interim online professionals kijk je op someone.nl <tie> yes, yes, yes, yes. Kijk deze zondag live op je tv naar Arsenal Manchester City. Bestel deze topwedstrijd op slash tv op bestelling. <tie> <tie> <tie> <tie> Goedemiddag, u bent terug bij Langs de lijn. We zijn er tot zes uur met ons sportforum. We gaan eerst eventjes buurten in Amsterdam. Want daar wordt getennist in de Davis Cup. Nederland is nog één set verwijderd van winst in de ontmoeting met Roemenië. Marcella Mesker. Ja, het staat 6-3, 7-6 en 2 gelijk in de derde set. Nederland leidt dus met twee sets tegen 0. Wel een belangrijke fase met veel breakpoints over en weer. Nederland miste er in deze derde set vier. Roemenië. 3, dus het kan nog steeds in deze set in ieder geval alle kant op. We gaan door met ons sportforum met Kongreven van NRC Handelsblad, met Leo van Vliet, de bondscoach van de Viorennes, en met Tomboot. We hadden het al even over AZ. Het werd uitgeschakeld in de Europa League. En gisteren deed AZ-trainer Gertjan Verbeek opnieuw van zich spreken. Hij is een van de vijf genomineerden voor de Rines Michels Award, de prijs voor de beste trainer van het jaar. Maar dat hoeft van Verbeek niet. Genomineerd voor de Rines Michels Award, Gertjan Verbeek, als beste trainer van het seizoen, als een van de kandidaten. Ja, maar. Uh... Ik moet nog even bellen met de CBV, want ik wil geen kandidaat zijn. Oh, leg uit. Nee, dat ga niet uitleggen. Dus ik, uh... oh, je bent geen lid, je, hebt, met, iets met, je bent, hebt het niet zo met die bond, hè? Nee, en ook niet met zo'n verkiezing, beste trainer. Oh. Dus, uh... Dat gaat niet door. Nee, dat gaat niet door. Wat ons betreft. Dat laat een duidelijkheid niets te wensen over. Het roept wel om een reactie van die CBV, de Belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal, waarvan Verbeek dus geen lid meer is. Zij schrijven die verkiezing uit. Bestuursvoorzitter Leo Beenhakker vindt het jammer dat Verbeek zo kort door de bocht is. Wat mij stoort is natuurlijk dat uiteindelijk de verkiezing uh, wie, de, wie de trainer van het jaar wordt en de Rieners Michels op krijgt, dat die verkiezing wordt gedaan door zijn, uh, zijn 18, zijn 17 collega's uh, van de, die in de hele divisie werken natuurlijk niet de eerste de beste zijn ook. En uh, die maken de keus voor de, de coach van het jaar. Ja, en ik vind het een beetje respectloos moet ik zeggen wat dat betreft naar zijn uh, collega's. Die mogelijkerwijs uh, toch uh, hun waardering uh, uit willen spreken over uh, wat hij dit jaar gepresteerd heeft. Respectloos noemt Leo Beenhakker het. Heren, eerst even een heel kort rondje. Ik wil graag alleen een ja of nee. Vinden jullie dat je zo'n prijs als deze, zo'n Ines Michels op woord, mag weigeren? Ja of nee, Koen? Dan zou ik zeggen: nee, die moet je gewoon uh, aanvaarden als je Leo? het krijgt. Ja, ik vind ook, uh, zeker omdat het door zijn collega's bepaald wordt. Ik nee, mag een... je niet weigeren dus. Nee. En Tom? Ik vind dat je ze wel mag weigeren. Vertel. Nou, waarom niet eigenlijk? Dan is weer de tegenvraag. Kijk, ik hoor net uh, uh, de voorzitter, Leo Beenhakker, en die heeft het over respectloos. Nou, ik vind het totaal niks respectloos. En die 17 collega's voelen dat ook niet als respectloos. Dat weet ik 100% zeker. En ja, waarom weet je dat zo zeker? Nou, waarom? Waarom zullen zij het als respectloos? Als iemand ja, ik kan dat ook weer met tegenvragen natuurlijk beantwoorden. Omdat Waarom zou je iets weigeren wat alleen maar uitgaat van een hele positieve gedachte? Je wordt gelauwerd voor wat je doet. Waarom zou je dat nou weigeren? Het is alleen maar positief. Ja, maar de reden doet er niet toe. Iemand heeft het recht om nou, dat, dat gewoon... dat ik wel. De reden heeft, doet er toch uh, wel toe? Iemand heeft... Misschien heeft hij al een aanvaring gehad. Ik geloof dat hij niet eens... dat de, kan dus dan de reden zijn. Ja, ja hij He, zei die, ook, als, ook al wordt hij gereden door de koningin... dan zou hij het ook terugsturen. Zou hij het ook terugsturen? Ze dus, dus zitten... Nou, ja, hij wil gewoon geen erkenning krijgen, <laughs> denk ik. Maar ieder nee. mens wil toch erkenning? En dan later klagen dat je niet erkend wordt. Nou, <laughs> ja, ja, maar goed, iedereen wil erkenning. Je moet erkenning van jezelf hebben. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. Wat zegt nou erkenning van iemand anders? Ja, maar stel nou dat het je dan niks zegt, hè. Waarom zou je het dan niet aannemen? Het is toch verder prima. Het is, het is toch, je, je loopt er geen schade door op. Maar het was nog een nominatie. Dus misschien is ja, bang het wel een om nominatie. We gaan al een stuk verder. Maar goed, de nominatie is voor me, velen ook me, al mooi. Ik kan me er iets mee voorstellen. Ook een koninklijke onderscheiding. Ik begrijp alleen niet waarom hij opgebeld heeft. Hij hoeft ook niks te zeggen, natuurlijk. Hè? Ja, Maar misschien niet. hij gekozen wordt, ga, en dan ga zeggen van. De... Ik men, kom niet. Of ja. ik gooi hem de taxi uit, zoals ja. Rijk de Gooier. Ja. Ja. ja. ja. Zijn we daarover uitgepraat of valt er nog wat over te zeggen? Het is... ik, ik, blijf... ik vind het heel vreemd. Ik, het... Koen? Ja, ja, Verbeek heeft wel meer eigenaardig gedrag. Uh, misschien past het ook een beetje met hoe hij met dingen omgaat. Uh, als trainer ja, doet, trekt hij volledig zijn eigen lijn. En dan brengt hem misschien dat ook wel heel ver. Want hij is wel heel natuurlijk, denkt over heel veel dingen na. is met allerlei dingen bezig. En hier heeft hij, denk ik, ook goed over nagedacht. Het is niet zomaar een, een bevlieging van hem. Ja, maar hij heeft, hij heeft toch een uh, aanvaring met CBV. Hij is toch helemaal geen lid van het CBV, volgens mij. Nou, vanwege die aanvaring is het heel goed te verklaren, natuurlijk. Ja, maar ja, Koen zei ook al terecht. Hij zei wel dat welke prijs het ook is, hij zou hem niet aannemen. Ja. Dus het gaat blijkbaar specifiek om de nou, prijs. Nou, dan is hij heel ver als mens. Want, ik heb, zei net al, de zelfherkenning is gewoon het allerbelangrijkste. Wat zegt nou wat andere mensen zeggen? Je zou ze kunnen zeggen, je bent slecht. Nou, dat zegt dan dat Stemt hij dan ook niet super... op andere coaches, denk je? Wat zeg je? Hij stemt dan ook niet als een van de coaches op andere collega's. Nee, geen flauw idee. Dat is een nee. leuke vraag, geen flauw ja. idee. Ja. Dan hebben we hier twee coaches aan tafel. Zouden jullie je kunnen voorstellen dat je als een soort gelijke prijs bestond in jullie sport, dat je die zou weigeren, Tom? Ik, uh, ik kan me dat voorstellen, ja. En um, zeker als de reden is dat hij een aanvaring met CBV heeft gehad. Ja, maak het nog iets groter. Je wordt uitgenodigd voor het sportgala aan het einde van het seizoen. Waar ook de coach van het jaar wordt, ge wordt, wordt gekozen. Uh, Overal dan, van alle sporten. Um, ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ik geloof die prijs bestaat nog niet zo lang. Je bent er nooit voor genomineerd geweest, hè, Tom? Ik ben het geweest. Je bent wel geweest. Ja. Uh, waarom zou je dat dan. Ja, maar ik weig hem niet, toch niet? aannemen? Nee, maar ik, ik heb probeer maar even. Gedaan voor te stellen waar, waarom iemand hem zou weigeren. Nou, gewoon, inderdaad, zo is dat zei koen het al is uh, uh, verbeek. En die prijzen zeggen hem niks. De, wat hij presteert, wat hij zelf presteert... is het enige wat hij belangrijk vindt. Ja. Leo? Jij zou het een idee vinden. Ik zou het nemen wel gaan. aannemen, want dat is, zou een teken zijn... dat ik ook gepresteerd ja. zou hebben als coach. En uh, ja, ik denk, ik, ik denk dat het een bevestiging is voor wat je doet. Dus ik, ik denk dat ik het wel leuk zou vinden. Ja. En zou je er ook waarde aan hechten... Uh, ja, stel, stel uh, dit jaar wordt een van jouw mannen wereldkampioen op de weg. Uh, jij wordt genomineerd en jij wint die prijs. Zou ja, je daar nou, waarde dus aan waaraan hechten waaraan voor aan jezelf? Omdat, ja, uh, Misschien heb ik dan... Dat zou uh, een reden moeten zijn dat ik er iets, iets extra's aan gedaan heb... dat er één wereldkampioen wordt. Ja. Dus als we geen wedstrijden winnen in het voortraject... en er wordt er een wereldkampioen... dan ja. zou er misschien een reden kunnen zijn dat, van, ja, dat ik er iets extra's gebracht heb. Ja. Maar Henry, mag ik nog even? Je vroeg aan mij, zou je hem aannemen? Zeg zei ik ja... Zou ik er waarde aan hechten? Totaal niet. Nee. En, en in die zin kan je je dus voorstellen dat je hem ook zou weigeren, de prijs. Omdat ja, je er toch geen waarde aan uit hecht. uit beleefdheid neem ik hem aan ja. gewoon. Ja, kijk. Uh, nog even naar deze specifieke prijs dan, want uh, vijf genomineerden. Laten we maar even aannemen dat er één afvalt. Ruud Brood van RKC wordt genoemd als uh, uh, dan de vijfde genomineerde. Die stond nu net niet bij het lijstje. Is dat een goede keuze, Koen? Ja, het is heel knap wat hij gedaan heeft natuurlijk. Iedereen dacht vooraf, uh, RKC komt de Eredivisie in en gaat er uh, gelijk weer uit. Maar ja, uh, ze doen gewoon mee uh, in de middenmoot. Ze zijn, zijn al veilig bijna. En hij heeft met een redelijk beperkte spelersgroep... Uh, speelt leuk voetbal, uh, haalt resultaten. Dus ja, het lijkt me zeker dat hij uh, tot uh, kandidaten moet boren. Ja. ja, de anderen zijn trouwens volle coach Langere, Frank de Boer van Ajax... Ronald Koeman van Feyenoord en Peter Bos van Heracles. We gaan naar de Champions League. De halve finales van de Champions League zijn bekend. Barcelona en Chelsea zijn daarin aan elkaar gekoppeld. En Bayern München wordt de tegenstander van Real Madrid. Barcelona schakelde AC Milan uit door thuis met 3-1 te winnen. Na de 0-0 in de heenwedstrijd. De Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers gaf Barcelona twee penalties. En vooral de tweede was discutabel. Maar Seedorf blijft daarover reëel. Ik denk die tweede goal van hen, de penalty natuurlijk heel veel heeft... Uh... Betekent voor ons psychologisch. Het moment uh, van Rustig, waarvoor... ja. is voor ons goed is dus net voor rust. Uh, maar ja, Het is gelopen. Dus we nu uh, concentreren naar de competitie. Ja, het was het meest besproken moment van die wedstrijd. Was het een strafschop? Nou ja, die eerste was denk ik een hele duidelijke strafschop. Die tweede, ja, uh, Nesta houdt hem vast. Uh, ja, dan kan je gewoon een strafschop geven, want je hoort zo'n speler niet vast te houden. Dan zeggen ze wel, ja, dat gebeurt honderd keer, maar een overtreding is een overtreding. En als hij hem op de stip legt, heeft hij denk ik in mijn ogen gelijk, ja. Ja, en moet je het dan ook zo ver doortrekken dat de rol van Björn Kuipers in deze wedstrijd... daarmee discutabel wordt door die ene beslissing? Ja, je kan zeggen hoe je, hoe, hoe, hoe je dat zelf wilt. Je kan ook zeggen dat Nesta zich dit zelf op zijn hals heeft gehaald. En dat uh, ja, Milan twee keer een, een overtreding maakt waar een strafschop op doorkomt. Ze kunnen ook uh, bij zichzelf uh, de schuld zoeken. Ja, nou ja, we begonnen al deze uitzending met jouw moment van de week. Met een, uh, een tweet van Dick Jol. Die zegt, dit kost ons Nederlandse scheidsrechter schilder de kop. Deze wedstrijd of deze beslissing. Wat vind je daarvan? Ja, zowel Dick Jol als Mario van den Ende... zijn wel heel erg bezig met hun eigen collega's al jarenlang te bekritiseren. Het neemt een beetje in mijn ogen een zielig niveau aan. En het is ook niet collegiaal van ik. Uh, Kuipers sluit nu een Champions League wedstrijd. Waarom zou je die in de rust van een wedstrijd met een tweet zo te kijk gaan zetten... Terwijl je zelf oud scheidsrechter bent geweest. Je weet hoe, hoe enorm die druk is. Ik zie niet in wat de rol van Dick Jol is om dit te doen. En puur inhoudelijk, ben je het wel eens met hem? Met Dick Jol? Ja. Nee, ik, ik denk ook niet. Want ik, ik denk niet dat UEFA uh, Nederland nu gaat bestraffen... omdat Kuipers uh, een ontrechte strafschop zou hebben gegeven. Die geluiden hebben we ook helemaal niet gehoord. Nee. En heeft hij een goede wedstrijd gefloten, overal? Volgens mij heeft hij het goed gedaan. Wat ik wel vreemd vind, dat hij bijna geen Nederlandse toppers fluit. Hij heeft maar één keer feyenoord Ajax gefloten. Want de KNVB wil hem expres een beetje uit de wind houden. Ja, en, en dit is wel ja, nog tien keer zo groot als feyenoord Ajax natuurlijk. Maar aan, aan de andere kant, ik denk dat hij uh, ja, gewoon een goede wedstrijd heeft gefloten. Ja. Ja. Leo, heb je gekeken? Ik heb het niet gezien, dus ik kan er bijna over <laughs> zeggen. Maar ik, ik vind wel... Uh... Of je dan een Nederlander bent, het gaat toch om het individu... of je goed fluit of niet. Dus uh, waarom zou je dan Nederland daarvoor moeten straffen? Als er andere goede scheidsrechter nog zijn? Of? Ja, dat is natuurlijk ook waar. Ton, wat vind jij? Nou, je had net even van, jol, jol, en weinig collegiaal. Ik heb hem later op de tv gezien en toen zei hij... het is een pertinente strafschop. Dus dat oh. kan ik niet verbinden eigenlijk. En misschien bedoelt hij ook niet, met de kopkosten... Niet uh, het lelijk, maar bij, uh, laten we zeggen, bij de UEFA of zo... die dat gaat bestraffen, hè, als, je, als je zulke dingen gaat doen. Dat hij dus wel een strafschop vond, maar gewoon bang is... dat dit de kop kost. Ja. Ja. Daarvoor is hij bang, want ja. hij zei pertinent een strafschop. valt niet over te discussiëren. De man die de beide strafschoppen natuurlijk weer benutten... was Lionel Messi, die daarmee ook nu een record in zijn eentje in handen heeft. Het zoveelste record dat hij in handen heeft. Hij maakte 14 doelpunten in deze jaargang van de Champions League. Van Nistelrooy is daarmee zijn record kwijt. Ja, de discussie leidt, nou, als het nog een discussie is... leidt steeds meer op Lionel Messi. Is hij de beste aller tijden? Is hij nu al de beste aller tijden? Ja, of mijn... wordt hij nog de beste allertijd? Nee, in alle mijn ogen is hij dat al. Hij heeft nog twee prijzen volgens mij niet gewonnen. Dat is de Copa America met Argentinië. En het WK voetbal met Argentinië. Maar voor de rest, ja, het is zo fenomenaal wat hij doet. Uh, en dan want... moet je het wel ophangen aan prijzen. Nee, en die, is... die prijzen win je in een team. En Precies. misschien moet je hem gewoon individueel beoordelen. Ja, naast de prijs, als je zijn doelpunten ziet, zijn waarde voor het team. Uh, Barcelona speelt misschien wel het beste voetbal wat er ooit gespeeld is. En hij spot ook een beetje met de wetten van het voetbal. Je ziet hem lopen en je die denkt, nou, het kan niet wat hij doet. En dan Elke keer weer doet hij het op dezelfde keer weer... Uh, ja, met magistrale bewegingen, schitterende doelpunten. Maar ook, uh, hij wil ook altijd voetballen. Hij heeft er plezier in. Het is nog steeds een soort klein kind... die als Barcelona tegen een derde divisieclub speelt... wil hij ook meedoen. En dan doet hij ook gewoon mee. grote verschillen staat met Cristiano Ronaldo, hè? Die een soort vleesgeworden zagrijnigheid lijkt op het veld. Ja, daar ben ik het zelf niet zo mee eens. In Nederland doen we altijd een beetje of Cristiano Ronaldo... een soort tegenpool is van Messi. Dat zou een vervelende jongen nou, zijn. Misschien wel qua karakter of qua uitstraling. Aan de andere kant vind ik Cristiano Ronaldo... Die staat nu een beetje in de schaduw van Messi. Maar draait ook een wereldseizoen. Is ook een schitterende voetballer. Is heel snel. Heeft toch bij Manchester United leren voetballen. Zijn techniek uh, leren gebruiken. En is ook wel een teamspeler geworden. Alleen wij zetten dat vaak af tegen Messi. En vinden ja. we hem vervelend. Maar... Dat vinden we leuk hè. Afzetten tegen. Maar... Zoals ook Lionel Messi dan afgezet moet worden. Leo tegen Maradona. Kruif. Uh, Pele. Uh, noem ze maar op. Nou ja, Ik denk dat dat... dat ook moeilijk met elkaar te vergelijken is... omdat ze niet tegen elkaar gespeeld hebben. En dat heb je in het wielrennen natuurlijk ook, hè? Met Merckx of Koppie of Hino you know, of uh, Armstrong, ja. Je kan oh, het niet is jouw helemaal indruk vertrekken. als je Messi ziet spelen. Nou ja, het is natuurlijk fantastisch om te zien. Maar als je hem natuurlijk vergelijkt met Ronaldo. Ja, Ronaldo zal meer vrouwen achter hem hebben. <laughs> en daar zijn ook weer een hoop mensen jaloers op. Dus <laughs> die zeggen, nou, die gunnen het liever aan Messi, denk ik. Ja, ja, dat het iets met voetbalkwaliteiten te maken. Ja, heeft. Ja, ja, ja, nee, maar oké. Okay, maar dat is wel een reden, vaak. Ja. Natuurlijk. Ja. Ton, is Messi ja. de beste ooit? Ja, ik denk het wel. In, zeker in absolute zin. Want hij doet het veel sneller dan, weet ik wel, die Maradona en weet ik wel wat. Dus in absolute zin. Uh, uh, Je ziet het absoluut. Ik wou nog over Rolande, uh, Ronaldo. Die is aan het veranderen. Die vind ik steeds sympathieker worden. Terwijl ik hem antipathiek vond. En uh, de grote kracht van Messi is dat hij goed voetbalt. waar. Maar uh, Koen zei het net al. De waarde voor het team. Heel erg groot is. Dus hij combineert dat allebei. En ik ben ervan overtuigd. Barcelona, fantastisch voetbal. Met Xavi, Iniesta en zo. Zonder Messi winnen ze minder prijzen en misschien geen één prijs. Ja. Barcelona gaat in de halve finale dan spelen tegen Chelsea. Dat won van Benfica. En dan in de andere halve finale komen we Bayern München tegen. Dat blijft de hoop houden om in eigen stadion dit seizoen de finale te spelen. De return van hun kwartfinale werd net als de eerste wedstrijd met 2-0 gewonnen. Bayern kon zich zelfs veroorloven om Gomez en Robbe op de bank te houden. Robbe die op het punt staat om bij te tekenen, melden verschillende Duitse media. Nee, er staat nog zeker geen handtekening. En, uh, het is allemaal een beetje voorbarig, inderdaad. Uh, vanuit ons uh, gezien uh, ja, is het enige wat, wat er nu op dit moment is... is gewoon een, een, een volgende afspraak. Maar uh, dat is nog niet om een handtekening te zetten. Maar goed, uh, we wachten het rustig af en uh, er is nog, uh, nog, nog niks zeker. Arjen Robert, die dus met Bayern Olympique Marseille uitschakelde... en er nu op het punt staat om bij te tekenen. Moet hij dat doen, Koen? Of moet hij gewoon leuk nog een hele nieuwe andere grote club uitzoeken... om zijn carrière nog een stuk mooier te maken. Het is een beetje een bizar verhaal. Twee maanden geleden werd hij bekritiseerd bij Bayern. Hij zou egoïstisch zijn. Altijd geblesseerd. Ja. Ze wilden eigenlijk van hem af. Story of his life. Ja, ik sprak met Robert toen vlak voor Engeland-Nederland. Hij zei ook, ja, dat is de opportunistische voetbalwereld. Als ik er twee inschiet... dan uh, is, kan er binnen een week wel alles gekanteld zijn. Nou ja, hij maakte een schitterende goal op Wembley. En het was inderdaad weer gekanteld. En hij heeft nu een schitterende reeks neergezet. En ja, als hij fit is en in vorm is, is het gewoon een echt een fantastische voetballer. Aan de andere kant, nu is hij nu weer, geloof ik, uh, een beetje geblesseerd. En wordt hij weer aan de kant, bl kant blijven. Ja, dan maak je toch weer gelijk zorgen. Ja, maar hoe vaak moet Arie Robben fit zijn om voor een club echt van waarde te zijn? Want het bewijst wel elke keer dat als hij fit is, echt goed fit is, dan is hij ook groot. Ja, ik denk bijna de titel die Van Gaal uh, won met Bayern München was voor. Ja, Misschien wel voor 80% om het konto van Robben te schrijven. Na het WK in Zuid-Afrika raakte hij natuurlijk. Uh, of was hij gebleven? Ja, het WK zelf ook. was ook een weergaloze Robben. WK zelf ook. En daar... Toen hij fit was, eenmaal. En daarna, zonder Robben, was het Nederlands zelf al. heeft een dip gekend. En Bayern München zonder Robben, ja, is gewoon een, van een ander niveau. Misschien wel zelfs. Uh, ja, wat Ton zegt, Barcelona zonder Messi is misschien wel bar uh, Bayern München zonder Robben. Maar zouden er dan veel clubs nu in de rij staan voor Arjen Robben? Of ja, ton? denk, of denk wel, je dat iedereen toch denkt, nou... nou het is, het nee, is, zeker Russische clubs. De, kijk, <laughs> men kijkt altijd naar de goede momenten, niet aan de, naar de slechte momenten. Dus ik denk dat ze in de rij staan. Alleen denk ik gewoon dat hij bij Bayern... Als hij nu zegt, er zijn nog geen handtekeningen gezet. Dat zegt toch al genoeg? Er zijn nog geen handtekeningen gezet. Ja. He, dus... En hij houdt het op zijn minst open. Ja, en laten we zeggen. Uh, uh, de problemen die hij heeft gehad met Bayern. Hè, toen hij slecht was. die zal hij bij elke club hebben. Hè, want dat is, zo is de story. Van een uh, topvoetballer natuurlijk. He? Bij elke club, zal, als hij niet goed speelt of geblesseerd is... zal men afkraken. En als hij uh, wel speelt, ja, zal men ophemelen. Wat hij, de moet, mooiste... hij moet ook niet kinderachtig worden, vind ik. Ja. Wat zou de mooiste Champions League finale zijn eigenlijk? Barcelona-Real Madrid of Barcelona-Bayern München? Uh, voor mij persoonlijk, uh, Barcelona-Real Madrid... Ja, ik krijg nooit genoeg van die Klassico's. En ook omdat Real Madrid om toch steeds dichterbij komt. en Ze zouden me wel, wel eens kunnen gaan verrassen, volgens mij, dit jaar. Leo, Spaanse onder onsje, of willen we Rob in de finale? Nee, ja, voor de Nederlanders is het toch leuker als er een Nederlander in de finale is. Dus. Misschien gaan Kuipers hem fluiten. Ja, nee, maar dan kan hij juist weer niet fluiten misschien. Ja, wie weet mag het dan en is weer niet. Maar je zegt Real genaderd. Ik denk dat Real Barcelona al gepasseerd is. Dat zie je op de ranglijst van de Spaanse competitie al natuurlijk. Mijn sympathie gaat naar Bayern... omdat het de enige club is van die vier in de halve finale... die geen schulden heeft. En geen halve miljard schulden die wij moeten opbrengen. En dat is ook wat waar tegenwoordig, ja. in letterlijke zin zelfs. We praten zo verder, dan gaan we het over fietsen hebben... over die vreselijke valpartij van Sebastian Langeveld. Eerst eventjes naar Amsterdam, waar het Nederlands Davis Cup-team... in het dubbelspel met 2-0 en sets voorstaat. En heel dichtbij de volgende ronde is. En dat zou dan zijn een promotiewedstrijd voor de wereldgroep Marcella. Ja, het staat nog steeds 6-3, 7-6 voor Nederland. Nu 4-3 voor Nederland in de derde set. Nog altijd geen breaks. Wel links en rechts breakpoints over en weer. Het zijn lange games, lange service games. Nu toevallig 40-0 voor de Roemeen Mergia, 27 jaar. Hij is trouwens een goed koppel met zijn landgenoot Andrei Daescu. Ze hebben een aantal kleinere toernooien samengewonnen. En dat blijkt ook wel, want ze maken het Nederlands team van Igor Sijsling en Julien Royer best lastig... Het het is nu 4-4 geworden. En wie weet, Steven, opnieuw op een tiebreak af in deze derde set. Nederland nog altijd de beste papieren. Leidt met twee sets tegen nul. En 4-4 in de derde set. Wielrenner Sebastian Langeveld kwam afgelopen zondag in de ronde van Vlaanderen zwaar ten val. Hij botste terwijl hij over het fietspad reed. De rest van het peloton ging op dat moment over de weg tegen een toeschouwer aan. Het peloton wijkt denk net een beetje uit op het moment dat ik ook het fietspad kies. Dus die man die wil eigenlijk uit veiligheid voor de rest stand me achter doen. En dan komt nog... Ik, ik denk dat er nog een paar renners achter me zaten. Ook die het fietspad kozen. Ja, dat, uh, dat gebeurt honderd keer in de wedstrijd. En, uh, iedereen doet dat wel een keer in Vlaanderen. En, ja, ik raak uh, helaas in de finale een toeschouwer. Leo, over deze situatie. We hebben het er straks al even over gehad. Want het was jouw moment van de week. Uh, ja, wat moet je hier nou aan doen? Hè? De, voor mensen die het niet hebben gezien: de, het peloton rijdt over de weg. Daarnaast heb je een stukje. Uh, met bomen, daartussen die bomen staan dan supporters... en daar weer naast is het fietspad. Dan bedenkt Langeveld, hey, ik kan wel eens even wat mensen inhalen... als ik over het fietspad gaat. Een van die supporters schrikt, springt op de weg... en daar ontstaat nou, een Ja, Hij springt niet op de weg, hij springt op het fietspad. Maar eigenlijk het fietspad is eigenlijk niet ja, voor de wielrenners. Fietspad. Ja, precies. De wielrenners wil, wil horen eigenlijk gaan. op de weg ja. te rijden. Want in, in Nederland, in de Amsterdam Goldrace... Nee, dat weet ik omdat ik organisator ben... hebben wij altijd wel overleg met de politie. En de politie... Ja, die wil ook niet dat, uh, dat de wielrenners op de fietspaden komen. Omdat je dan een zulke soort situaties Maar ja, als je dat wil, krijgt, moet je het afzetten, toch? Ja, maar ja, je, dat kan je allemaal niet afzetten natuurlijk. Plus, uh, dus hoe werkt dat dan? Protocol het is natuurlijk een van de weinige sporten die natuurlijk op de openbare weg plaatsvindt. En het is al heel moeilijk. Uh, dat weet ik dan uit eigen ervaring. En uh, wielrenner... Kijk, het is ook een beetje een gok wat Langeveld doet. Hij, ziet, hij zit niet in een goede positie. Ja, je kan er niet voorbij. En die weg is breed. Hè? Er zijn veel renners. Ja, en ja, misschien 99 van 100 keer gaat dit goed. En de ene keer gaat het niet goed. En, maar ja, dan, dan kan je ook niemand verwijten. Nee, ik vind, je... ik vind niet, die supporter is zeker niet de schuldige. Nee, dat zei die, man, die man zelf werd ook. in een hele nee. onmogelijke situatie gebracht. Ja, maar goed, als je het uitschrijft als regel of zo voor het peloton... dan kan je het Langeveld verwijten. Ja, oké, okay, maar dat kan je verwijten. Maar ja, ik snap ook of de wel in de zijn situatie... Ja, nee, ja, een wielrenner zoekt ook. Euh, ze gaan ook wel eens op de kant proberen er nog voorbij te komen. Of door het gras even een stukje. Ja, maar vaak gaat het goed en één keer gaat het niet goed. En, en deze keer, ging, ja, het was een soort wet van Murphy. Hè. Die mensen, die werden ook, dat peloton kwam ook daar een beetje naar die mensen toe. Die, die willen naar achteren en die ziet ineens een wielrenner achterdoor komen. Ja, zijn er grenzen aan? Hoe ver je van het koor mag afwijken? Plus. Nou, dat gaat het vaak over een, een stuk afsnijden, bijvoorbeeld. Ja, hebben we ook Lloyd Lance Armstrong gezien, hè? Uh, die van die Kuiper in de e e Alps de ja. uh, een keer zo ja. onderaan. Een... Maar volgens mij is het een regel dat hij niet op het fietspad ja, is. Ja, dat gewoon. is een regel. Huh? Dus uh, die regels zijn Maar kon hij dan gediskwalificeerd worden? Of? Ja, nou, denk nou, ik wel. dat denk ik niet zo snel. Nee, ja, je ziet het heel vaak gebeuren, alleen... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe je daar nou mee om moet gaan. Maar één ding is zeker, die man die kon er niks aan doen, die dat deed. En Langeveld, ja, die heeft een bepaald risico genomen waardoor die gevallen is. En ja, dat pakt verkeerd uit. Ja, en hij zet... is nog goed weggekomen, vind ja. ik, als je ja. het valpartij zit. Maar nu heb jij wel met dat soort zaken te maken in de organisatie ja. van de Amstel Gold Race. Hebben jullie ook dat soort pijnpunten? Waar je dan nu van tevoren nou ja, over aan ja, je aan hebt we, vaak wegen waar er een fietspad naast ligt. En ja... Ik heb, me, ik heb me niet voor, uh, voor me halen dat een renner uit de wedstrijd gehaald is, omdat hij op een fietspad gereden is. Omdat het, het wordt een beetje oogluikend toegestaan of wat. Maar er zit risico in en dan krijg je zulke soort dingen. Maar heb je er speciale attentie nu voor, nu dit gebeurd is? Nou, misschien. Ik denk dat we het volgende week in de ploegleidersvergadering wel even aan gaan halen. Ja. Dat ze de renners er ook op wijzen. Ook omdat de politie ons daar ook altijd op wijst. Zeker in de neutralisatie gebeurt het nogal eens. He, dan, en dan is het een beetje vrijblijf, maar dan weten de, men, de mensen die daar staan... die weten niet waar ze aan toe zijn. Kijk, vaak is het... Dat heb je ook als je zelf aan het fietsen bent. En je rijdt op een fietspad of je, en er lopen mensen... Als je niet roept of niet belt of niet... dan gaat het goed... En als je, je roept, dan gaan de mensen altijd de verkeerde kant op als waar je wil dat ze heen gaan. Ja, dus als je een advies moet geven aan de mensen die staan te kijken. Blijf blijven staan als staan staan vaak uitvaarders. Ja. Ja, dat zijn lange veld ook. Dat is een ongeschreven ja. regel. Ook ja, als er een ja. paard op je afkomt, kan je beter gewoon stil blijven staan. Ja, ik heb een paar jaar geleden ik aan het fietsen ja, maar wie en Er waren, waren een paar van die uh, uh, met die rolschaatsen. En normaal uh, zeg ik niks. En nu riep ik. En toen gingen ze precies de verkeerde kant. Op. Maar ja, dan lag ik daar ook op mijn kop. En sindsdien rijd ik altijd met een helm. Ja. Nou was Langeveld na niet de enige die onderuit ging in de Ronde van Vlaanderen. Uh, Cancellara was de andere, ja. het andere grote slachtoffer. Maar we hebben veel meer invalpartijen gezien. Uh, überhaupt zien we veel meer valpartijen in het wielrennen. Uh, baart dat zorgen? Nou, ik ben het niet helemaal met je eens. Is dat niet zo? Lijkt het zo? Nee, dat lijkt ook een beetje zo. Want vorig jaar aan de Tour waren er veel partijen. En, ja, kijk, de de één, er, zijn de... er zijn een paar redenen wel. De pelotons zijn groter en ze willen allemaal voorin. En je hebt... Uh, toevallig ben ik van de week ook uh, door een collega van ja. jou gebeld daarover. Die had een stuk inderdaad over de. Ja, het en uh, weet je, het gaat, gaat er ook om... Uh, toen ik fietste, toen had je heel veel ploegen. Maar had je ploegen met minder renners. Nu heb je elke... Pro Tour ploeg die heeft 30 renners en die stelt in een bepaalde wedstrijd de beste renners die in die wedstrijd kunnen rijden en daardoor heb je gewoon veel betere renners en ja dat, die weg is niet breder als 8 meter of 6 meter. Oké, okay, dus er wordt wel meer gevallen, vind jij ook? Ja, maar nou er relatief wordt in misschien niet omdat er meer renners zijn. Nee, de, de, de, het risico is wel iets groter, maar doordat, ze, doordat je een grotere pelotons hebt, zal er wel iets meer gevallen worden. Maar ja, vallen is van altijd geweest. Dus maar je, je hebt vallen en vallen omdat je tegen het publiek komt. Het is wel zo dat het... Nou, de renners zoeken natuurlijk komt. ook, dat zie je ook in tijdritten. De renners zoeken ook de kant op om uit de wind te zitten of wat. Of, en als iemand één stapje naar voren doet, maar... En yep. Iedereen zit tegenwoordig met die uh, uh, iPhones en wil foto's maken. Ja, en, en het is ook, ook, schat ja ook. er dat. vaak de snelheid van de wielrenners niet goed in... En dat, ja, ik hou maar hard ook wel eens van. Ja, dat maar ja, twintig uh, jaar geleden gebeurde dat met Jelle ook. Met die politieagent die die foto maakt. ik krijg wel de indruk dat er steeds meer risico's door de renners op Ja, aan de, de andere de kant hebben renners op. bijvoorbeeld weer een helm op, uh, die, en wij Ik heb nog een Tour de France gereezet zonder helm altijd. En, ja, ik, ik denk... De, de, je, zit natuurlijk, je, je kan ook zeggen, van hoe vaak gaat het eigenlijk goed, hè? Ja. Mm -hmm. Het ja. wielrennen is natuurlijk een gevaarlijke sport. En je weet gewoon aan het begin van het seizoen dat je een keer of vier, vijf gemiddeld per jaar gewoon valt. En ja, de ene keer gebeurt er niks. Ik heb één keer wat gebroken als profielrenner. En toen even we twintig per uur. Dus toen was het heel onbenullig. Ja. Wat kan je er nog aan doen om het in zijn totaliteit veiliger te maken? Met steeds toenemende snelheden, met toenemende belangen. Met inderdaad, nou ja, ik, ik, al ik, zeg, ik denk dat het belangrijkste die... is dat je minder, met minder renners zou rijden. En ik denk dat je met 120, 130 of 140 renners... Kijk, 180, 200 renners is gewoon eigenlijk veel te veel. Ik denk dat dat het belangrijkste... Je zou eigenlijk naar 150 moeten gaan. Hebben de oortjes er nog iets mee te maken? Worden renners niet helemaal gillend gek van wat ze allemaal moeten? Wat er allemaal in het oor geschreeuwd wordt? Zou je dat misschien Nou, ik heb één keer doen? met de oortjes uh, gewerkt in Mendrisio... met de wereldkampioenschap. Toen mocht het nog. Ik heb helemaal nooit verstaan in, door die oortjes waar ze het over hadden. Dus <lacht> <lacht> <lacht> ik, ik dacht, dat is ook een soort specialisatie. Dan moet je ook het hele jaar gewend zijn. Ja, renners gooien die dingen ook wel een beetje af. En. Ja, ik ben een keer met Erik Dekker meegegaan ook dat jaar in een wedstrijd. en ja, Wat hij allemaal door die oortjes, dat dacht ik bij mij... Ja, ik weet niet of die renners dat nog serieus nemen als je zoveel zegt. Dus... dus ze gebruiken het ook als een soort argument zonder oortjes... dat het dan onveiliger zou zijn. Hè? Ja, nou ja, omdat... Uh, maar ja, als je natuurlijk die oortjes hebt... dan gaan die renners ook die boeken niet meer lezen... wat wij vroeger wel deden. Vluchtveuvels en alles. En wij wisten ja. precies waar de wind vandaan komt. En, ja. hey, het ja. heeft allemaal voor- en nadelen, maar de veiligheid... Uh, heeft wel iets te maken. Maar dat zou je ook met oortjes kunnen doen met, met een neutraal iemand. Ja, ja. Ja. Ander wielennieuws. Team Argos Simano is de derde Nederlandse ploeg... die de komende zomer deelneemt aan de Ronde van Frankrijk. En natuurlijk was de teambaas Iwan Spekenbrink... trots met deze uitverkiezing van de tourorganisatie. Uh, blij natuurlijk. Onze doelstelling was duidelijk. We wilden op het allerhoogste niveau uh, meedoen. Daar willen we een structurele partij worden. We hebben net een sponsor gepresenteerd... die zich daar langdurig aan gecommitteerd heeft... Ja, en als je dan een uitnodiging krijgt direct voor de allergrootste wedstrijd... in het eerste jaar van dit nieuwe project, dat is geweldig. Nou hadden we het net over het Nederlandse baanwielrennen... dat een beetje in het slop zit. Is dit een teken dat het Nederlandse wegrennen juist uh, bergopwaarts gaat? Want de laatste keer dat er drie Nederlandse ploegen waren... is een beetje discutabel, want toen was er een onder een andere licentie. is 18 jaar geleden, ja. met Post, Priem en Raas. Ja, dus nou, het zegt ja. wel iets, uh, of we niet? We hebben natuurlijk... Uh, al jarenlang roepen we natuurlijk dat we veel Nederlandse talenten hebben... dat die eraan komen. En, maar het wordt ook wel tijd dat ze natuurlijk echt... De, we, de wedstrijden gaan winnen die wij als supporter... Hè, want ik blijf ook nog eens buiten dat ik organisator ben en bondscoach... is wielrennen natuurlijk wel als supporter te we wij, wij moeten natuurlijk toch eens weer een soort... naar na na die renners toe die we vroeger hadden... die wedstrijden winnen en... Uh, dit is natuurlijk een heel goed uh, teken, dat uh, in, Bink. Het is natuurlijk toch een aparte jongen in de wielersport... Hè, die zijn eigen gang gaat en toch ook op dat niveau komt... met een mooie sponsor. Maar we moeten wel, als je de afgelopen wedstrijden kijkt... Uh, het is niet dat we met vier, vijf Nederlanders op het front nee. bezig we van zijn. Het hele niet. generatie op die helemaal niet weet... wat het ik is om zondag een zondag in de Tour de France te winnen. Ja, ja, ik zat zondag te kijken en toen dacht ik... ja, Terpstra rijdt heel goed en op een gegeven moment reed natuurlijk voor Bonen. Hè, want als je kijkt afgelopen wedstrijden... Uh, de kopmannen zijn toch de buitenlanders ook nog bij onze ja, drie Nederlandse ploegen? dat hier nu ook weer hebben, Argos, dat een, een, een ploeg naar ja, de Tour gaat. Ja, ik hebben ze natuurlijk een hele goede Kittol. renner. En, ja. En, uh, ja, daar Doe heb je, je velen. Ja, en, uh, maar ja, wij, wij moeten gewoon een, een, die doorstroming is er wel. Maar ja, tussen een renner, uh, dat topniveau, die stap moet nog gemaakt worden in Nederland. Maar wat denk je met drie Nederlandse ploegen in de Tour? Krijgen we dan ook automatisch meer kans met meer Nederlandse renners? Nou nee, ja, ik naar de, de Argos-ploeg kijkt, Shimano, ja, die gaan zullen voor Kietel gaan rijden en uh, ik denk dat uh, vakantie natuurlijk wel met de Nederlandse renners uh, mogelijkheden hebben. Dat is meer een vrij Ja, en uh, met de renners die bergen op kunnen rijden hebben ze bij Rabo natuurlijk drie hele goede Nederlandse renners. Maar ja, afgelopen week ook in uh, Baskeland... is uh, door ziekte is hij weliswaar is uh, Kruiswijk afgestapt, uh, is afgestapt. En ik zie nu net ja, we dat Mollema... Zien, ja, die is derde in het eindklassement ja. geworden. Nou, ja, Samuel Sanchez heeft gewonnen. En ja. Mollema is ziek geweest in Parijs-Nies. En ja, we hebben de komende week natuurlijk de klassiekers... waar zij echt wat kunnen doen. Ja, ik hoop natuurlijk al tien jaar of elf jaar... nu op een Nederlandse winnaar in de Amsterdam Gold Race. En, ja, ik weet zeker dat de Mollema en Poels en Hogeland dat niveau aankunnen. Alleen de wedstrijd winnen, ja, dat is natuurlijk even iets ja, moeilijker. Dat zijn dan dus de jongens die het zullen moeten doen. Ja of moeten die nog zich een paar jaar doorontwikkelen nou, om ja, nee, ik, die ik, grote ik, namen uh, te worden. Het dubbeltje kan de goede kant op vallen. Uh, als je ziet hoe Pools de afgelopen weken rijdt en ja, je moet het ook een beetje het geluk aan de zijde hebben en je moet net, net dat stapje hoger kunnen maken, maar ik denk dat Mollema nu op tijd in vorm is zeker voor de Amsterdam Gold. Maar wij ze ook niet heel snel op het paard, want Geesink werd al uh, drie jaar geleden voorspeld dat hij. Uh, ja, maar Geising is minimaal is... één keer de Tour zou winnen. Maar hij heeft volgens nog niet eens ooit nou een ja, etappe gewonnen. Jij zegt dan dat. Kijk, iedereen weet dat, dat je de Tour natuurlijk zomaar niet wint. Maar Geesink heeft natuurlijk een keer vijfde geworden in de Tour of zesde. Geesink heeft wel de potentie in dat soort wedstrijden. Maar ja, op dat niveau dat, is uh. het natuurlijk. Uh, je kan een hele goede tennisser zijn, hè, want tennis is jouw sport. Precies, ja. Maar die, die, die bovenste drie, dat is natuurlijk even een stapje verder. En als je dan tegen Conte en de Slackies en de Evans... dat is natuurlijk een niveau anders. Alleen, ja, als ze die stap nog verder maken... En Gezing is natuurlijk ook wel een beetje, ja, een beetje een pechvogel. En ik hoop niet dat dat, dat, dat de, de rest blijft. van zijn carrière zo blijft. Natuurlijk. Ja, maar we spreken over een nationale zaak. Als we die stap maken, en we willen het graag natuurlijk allemaal... maar het is net al aangekaart, die ploegen maken het uit in de topsport. He, terwijl ik ervoor pleit dat een topsportbeleid is. Een algemeen topsportbeleid. He, want als die ploegen dat verkeerd doen... Nee, ik heb totaal geen vertrouwen in Knebel en uh, Breukink bijvoorbeeld. Ja. Als die het verkeerd doen, uh, dan krijg je nooit goede renners natuurlijk. Hè. Bij Rabo horen we elk jaar weer, ze, hebben van en ze komen nog en we zien nooit iets. Ja. Nee, want we hadden net Geesink even, die is 25, 26 jaar. Nou dan moet je niet meer aan opleiding denken. Dan moet je er zijn. Nee, die renners hebben nu wel de leeftijd dat het gewoon moet gebeuren. Daar ben ik helemaal met je eens. Alleen, kijk, uh, en, uh, jij hebt het over topsportbeleid. Ja, dat zijn individuele ploeren met eigen belangen, met sponsorbelangen. Dus ja, weet je, daar heb ik ook geen invloed op. Of, uh, het is voor mij ook moeilijk als bondscoach om te zeggen van... ja. Je moet die wedstrijd niet rijden, want dat komt me beter ja, uit. Ja, dat, dat begrijp ik. Maar wat ik eigenlijk voorstel, is dat jij het wel kan zeggen. Gewoon. Ja. Maar nee? ja. ja. wat wat dan zeggen dan ze ook tegen mij, ja. Ja, wie ben jij eigenlijk? Ja. Dan, dan ja, moeten ja, dus we heel veel kijk, veranderen in recensie, de sport, Leo. zijn zijn ook... Dan moet er dus heel veel veranderen in de sport. Wil ja, dat, dat, kunnen dat zeggen? Ja, maar dat verandert niet. Omdat ja, het belang is, is, is, is, is zo groot voor die ploegen. En ja, maar ze krijgen toch een licentie. van de Als ik bijvoorbeeld zeg met de Ronde van Vlaanderen... ja, ik vind het belachelijk dat Boom voor Breschel gaat rijden bijvoorbeeld. Dan zeggen ze, ja, waar bemoei je je mee? Dat is, en, en dat is ook terecht, want ja... Die ploeg, dat gaat om zoveel geld. en ja, ja Ik ben de bondscoach. ze zeggen, joh, kijk jij maar naar je WK-wedstrijd... en dan krijg je die renners een week van tevoren. Ik heb nu eh, in eind april iets georganiseerd in Limburg. Om, het is natuurlijk toch een belangrijk jaar met de Olympische Spelen en de WK. Om die renners een keer bij elkaar te krijgen. Maar dat is al zo moeilijk, omdat dan zijn er al alweer renners... die naar Romandie gaan de Ronde van Turkije. Of renners die zeggen, "Ja, we hebben het voorjaar gereden... en dan gaan we even... Ja, hebben een, sommigen gaan een week hier weg, naar Spanje. Maar ik waarom ook. stop je dan niet mee als boodschap? <laughs> nou ja, oké. Okay, maar ik, jij kan eh, het niet accepteren. Nee, vindt mij, een... ik, ik hoop gewoon dat ik... Hè, bijvoorbeeld op, op de ja. WK in Valkenburg... dat ik de jongens daar die week bij elkaar ja. heb. Ja. Ik heb het zelf meegemaakt ja. in 1979... met Jan Raas, die wereldkampioen werd. Natuurlijk hadden we toen renners... die allemaal tientallen wedstrijden wonen... met Kneteman en Zoetemelk. Dus. Maar ik hoop dat ik dan net dat beetje... erin kan brengen waardoor dat ze gemotiveerd zijn om de WK. Ja, nou Misschien goed. met de ervaring die ik heb. Laat ik ja, het open. Dat, iedereen is anders. Als coach zou ik niet willen hopen. He, dan gebeurt het of gebeurt niet en dan zou ik het niet ja, doen. Ja, maar ik heb wel met de omstandigheden ja. te maken. Ja, dat begrijp ik wel. Al. Maar als die omstandigheden zo slecht zijn en niemand luistert... zou ik het gewoon niet doen. Ik denk wel... Ja, maar twee jaar geleden in Australië was Nicky Terpstra... op 200 meter voor de schepen. Ja, maar we zijn al blij of uh, top 10... Uh, nee, maar toen waren we toch heel dichtbij. Hij was op ja, het laatste weg. Maar en... zijn ze wereldkampioen geworden? Nee, dat niet. Medaille? Nee, ook okay. niet. Maar nee. dat is al 26 jaar geleden. Nee, ja, maar, maar ja, weet je, het is, dat is ook de uitdaging. Ja. En dat is ook voor mij de uitdaging. Ja. Maar ik vind het wel leuk, want volgens mij heeft uh, Leo wel kansen op, uh, met WK. Ja. Ja, want dat is in maar de Olympische Leber. Spelen is ook een stuk en... moeilijker. Maar, om, ja, omdat wij niet... Een super. Ga maar alle wedstrijden kijken. We hebben wel ja, sprinters. Waarom, waarom gaan ze dan naar de Olympische Spelen toe? Uh, nou ja, omdat in wielrennen is het wel zo dat je niet... Niet sowieso kansloos ben. Als jij, als jij, hè, we zitten, je hebt de tennis op staan. Ja, als je tegen Federer... weet ik, ben je, ben, je, ben je in principe kansloos in een, in een uh, ja. Grand Slam. Ja. Ja. Maar Olympische Spelen en wielerwedstrijd blijft toch een wedstrijd. Ja, maar Haas is in principe ook, uh, die gaat er ook naartoe. En is in principe toch niet, uh, een ja, maar, kans van 1%. Bij de wielrennerij hebben we toch meer kansen. Dat dat. dat ja, je kan eruit ja, rollen. Wie betaalt het dan? Maar dat is hetzelfde die... als met wat jij net zegt over de Rabobank. Kijk, hm. Wij hebben het nu over, ja, dat, we zien het nog niet te maar wie weet, windboom zondag Parijs. Op, hè? Het speelt ook <laughs> altijd op de achtergrond met wielrennen is natuurlijk doping. Er wordt ook gezegd, er is nieuwe doping in gebruik in het peloton. Ja, in en jij wou ervoor verre... pleiten dat wij dat als Nederland dan maar als eerste gaan gebruiken? Maar sommige mensen zeggen ook, ja misschien doet Rabobank er niet aan mee... en doe je dan ook niet mee om hm. de winst. Ja, ik weet het niet maar... Ja, ik zou het ook niet weten. Ik, ik, eh, ik, ik lees het ook in de krant over die nieuwe doping. En eh, ja, ik ben ook nog een beetje... Zo was ik vroeger. Maar ja, dan zegt iemand anders van... Ja, je, je, je zegt maar wat of je lult maar wat. Ik ben anti-doping. Dat, dat laat ik ook duidelijk merken als de renners gepakt worden. Of weet ik het. En ik hoop ook dat het uitgebannen wordt. Maar ja, als je dat dan weer leest van het voorjaar... Dan denk je, ja, ik snap het zeker zelf ook helemaal niet. Maar, hoe, hoe heet het goedje ook weer? Uit, maar, je, maar misschien in de voetballerij ja, als platter al die... ...plasjes tijdens de WK gewoon in, in zijn hotelkamer in het bad gooit... ...heb je ook geen probleem. Ja, maar dat doen ze misschien ook bij andere ja, sporten. fietsen. Ja. wielrennen is misschien ook te veel zelf dat controlerend. Denk ik ja, ja. Als je ziet wat, er met uh, wat je nu net ook weer hoorde over, een, over die uh, controle van die uh, Fransman... ...dat die wedstrijd wat hij gewonnen heeft wordt afgenomen... ...en met konten door, ja, de Het slaat ja, ook Roger. helemaal nergens nee, maar, ja, maar. maar dat doen ze waarschijnlijk zelf, het wielrennen. Leo, je zei net iets heel interessants... Um, wie weet wint Boom zondag dan ineens Parijs-Roubaix. Geloof je daar echt in? Morgen dus, voor de duidelijkheid? Nee, ik geloof er niet direct in, maar het zou wel heel vreemd zijn... als ik nu zeg, hij is kansloos en hij wint morgen. Of verstond ik je niet goed en zei je Bonen? Nou ja, Bonen, scheelt twee letters. Ja. Die kans is misschien groter. Maar het wielrennen is toch een hele vreemde sport. Ik heb zelf Gent wevelgem gewonnen, terwijl ik toch niet een renner was... die een klassieker kon winnen. Dat is dan zo'n voorbeeld wat je nou ja, probeert uit te leggen Dat van... was misschien wel een. Nou ja, dat was toch ook op het hoogste niveau. Ja. Wielrennen is toch een. Als een ploeg het hele voorjaar niks rijdt, kan het in één wedstrijd morgen kan, kan een ploeg weer helemaal op de kaart staan. En dat is ook het, het leuke met wielrennen. Als je nu uitgeschakeld bent voor de Champions League, dan, ja. dan kan je niet de finale ja. meer winnen. Ja, maar daar heb je gelijk in. We hebben ook nog een WK hier. Ja, en daar hebben, Mollema, daar hebben we hele goede renners ja, voor. Ja, hebben we daar hele goede renners en voor. Daar, daar, daar, en als je toevallig een wereldkampioen hebt, heb je een fantastisch seizoen gehad. Dus zo is het ook alweer. Ja, dan zou ja. zelfs mijn seizoen goed weer zijn. Ja. Ja. En wie weet word je dan je. wel coach van het jaar. Ja. Even nog uh, uh, serieus, wie is de favoriet van morgen? Parijs-Roubaix? Nou ja, Bonen, ik denk, de ik denk dat is heel makkelijk om te zeggen. Boon is natuurlijk favoriet, maar Parijs-Roubaix heeft ook wel heel veel te maken met, met een beetje mazzel en... en de valpartij en alles. En ik denk wel dat dat Cancellara uitgevallen is. Dat het natuurlijk wel weer op een andere manier gereden wordt. Cancellara was natuurlijk altijd wel heel erg nadrukkelijk aanwezig. En de ploeg van Boni is heel sterk. En wat, wat bijvoorbeeld wel, als je Terpstra de laatste weken ziet rijden, jongens. Terpstra kan wel gebruik maken van de situatie. Want het blijft ook altijd nog een ploegenspel: uh, wielrennen. En ik denk dat we met Terpstra vanmorgen morgen ook heel ver kunnen komen. Ja. En, en wie zegt niet winnen? Dat gold al in de ronde van Vlaanderen natuurlijk. Ja. Mag ik een vraag stellen? Breschel, doet hij mee bij de Rabo of niet? Ja, die, de, die ja? zal wel meedoen. Ja. Omdat Boom dus uh, uh, kopman is. Maar is Breschel dan kansloos? Want die Nee, heeft maar ik weet niet eens. Boom kopman. Uh, ja, ik dus denk dat Breschel geweest. kopman is. Ja, weet maar ja, weet je, het is... Je zegt wel eens ja, die is de enige kopman of zo. Maar weet je, het is in een, in, als je bonen hebt, dan heb je één kopman. Ja. Maar dan nog spelen ze het uit met, met, met, met uh, Chavanel en dingen. Soms als bliksergeleider. En, ja, bonen is natuurlijk zo'n stabiele factor, hè, want... Die is ook een paar jaar een beetje naar achteren geweest. Maar werd hij wel eens maar tweede of vierde in de ronde van Vlaanderen. Maar dan was het eigenlijk al niks meer. Zo woon kraven eigenlijk ook toch? In die ploeg van ja. Biceo toen. Hè? Die ja. mocht hem dan winnen. Ja, zo woon ik ook gent -Wedderum. Dus ja. Of mocht hem winnen, ja. Maar je moet wel die, die moet kassei wel over. Je moet wel alleen die laatste tien ja. kilometer kunnen rijden. Parijs-Roubaix is morgen. En morgen is een prachtige sportdag. Want dan wordt er ook gevoetbald tussen PSV en Herakles. Zij staan tegenover elkaar in de bekerfinale. De beide coaches, Peter Bos en Philippe Cocu... Nu over deze te behalen prijs. Natuurlijk is PSV favoriet. Maar wij proberen ieder procent waar wij wat winst kunnen boeken aan te grijpen. En wellicht dat mijn ervaring ook een procent is. Het leeft wel in de groep dat, uh, dat het een finale is, een bekenfinale. Dus, uh, het, er heerst niet het gevoel van het is maar de beker. Dus die, de motivatie om, om, om zondag uh, ja, de kroon op het werk te zetten wat betreft de beker, Waar we denk ik toch een aantal lastige wedstrijden gewonnen hebben. Ja, die is wel aanwezig, dus daar twijfel ik zeker niet aan. Koen, normaal gesproken zeg je als de finale PSV tegen Heracles is... die is voor PSV en bij Heracles en in Almelo en omstreken... zijn ze al hartstikke blij dat ze de finale hebben gehaald... en geloven ze dat het hoe dan ook een groot feestje wordt. Is dat, is dat morgen ook zo? Of gaat daar een ploeg, gaan daar eigenlijk twee ploegen om echt te winnen? Ja, zeker twee ploegen gaan echt spelen om te winnen. En zeker PSV ook. Die snakken ook naar de laatste landstitel 2008. naar echt weer een prijs. Dus ik denk dat die vol voor de bekerwinst zullen gaan. En ze zijn in mijn ogen ook wel de favorieten voor de titel. Ja, Het is de koffie die kijken natuurlijk. Maar wat gaat Heracles doen tegen PSV? Heracles moet gewoon zijn eigen spel spelen. En dat is heel goed zijn positiespel. Als zij het middenveld in de handen kunnen krijgen. Dan hebben ze al eerder bewezen tegen andere tegenstanders. Uh, zoals tegen AZ. Ja, dan zijn ze gewoon een hele leuke voetballende ploeg. En, en ook een gevaarlijke ploeg. Want ze hebben ook nog uh, aardige spits rondlopen. Ton, geloof jij dat PSV nu wel gewoon cool en zakelijk... zo'n wedstrijd kan afhandelen en een prijs binnenhalen? Volgens mij is het kwaliteitsverschil zo groot... dat PSV altijd wint. He, we hebben nu... Meneer, was het vorige week? 6-0 heeft hier een mee Ajax. Want die wedstrijd AZ... Maar was toen heel en heel slecht. Dus ze hebben natuurlijk een kans als PSV. Heel en heel slecht. Daar geloof maar ik, dat uh... kan toch zomaar gebeuren ja, in dit seizoen. Ja. We hebben het vaker gezien. Maar ja, daarom is, ja, daar is ook de de heen. het wel te kort van ik hoor. Die hebben gewoon echt een leuke voetballende ploeg. Met echte spelers die op de kleine ruimte de bal goed beheersen, Zoals Overtoom, Armenteros, Everton. Als zij een goede doen zijn, zijn ze echt gevaarlijk. Bos is niet voor niks natuurlijk tot coach genomineerd. Tot coach van het jaar genomineerd. Maar... Dan, heb, dan vergeet je even die wedstrijd weer van Heracles tegen Ajax, natuurlijk. Die 6-0 was. Ja, dat het zit ook in hun hoofden. Niemand wil geblesseerd raken. Niemand wil een rode kaart oplopen. Je wilt bij die bekerfinale zijn. Ja, bij wijze van spreken, inderdaad, laten ze hun hond nog niet uit. Je <laughs> wil, wil gewoon daarbij zijn. Dat ja. snap ik wel. Als, P, als PSV, nou, nee, we gaan eerst even tennissen. Marcella Mesker bij het dubbelspel in Amsterdam. Ja, want het is spannend in de tiebreak van de derde set. Nederland leidt met twee sets tegen nul, maar nu 5-2 achter. En uh, Seisling serveert. Hij krijgt een tweede service. En we gaan kijken of het Nederlandse team kan uh, aansluiten hier in deze tiebreak. Goede service, goede volley. De lop van de Roemenen, een smash met moeite van Seisling. Die moet nu naar achteren. Backhand van achteruit, hij blijft achter. En die bal gaat uit uh, van de Roemenen. Dus wordt het uh, 5-3. Maar het is uh, zwoegen uh, voor ons onze jongens. Ze hebben uh, wat breakpoints gehad in de tweede game. Vier breakpoints in één game. Die kansen konden ze niet verzilveren. Daarna eigenlijk alleen maar breakpoints voor de Roemenen. Dus niet geheel onterecht dat we nu in de tiebreak uh, zitten. En die Roemenen zijn gretig. Het zijn uh, jongens die hun debuut maken in het team. Ze zijn uh, B-garnituur. Dat weten we. Dat weten zij ook. En zij willen zichzelf bewijzen. Kan ik wel begrijpen. Sijsling met zijn eerste service. Die gaat uit. Nou, Dat is natuurlijk nooit lekker als je in de tiebreak zit. Dan wil je die eerste service inslaan. Komt weer een tweede de service. Ja, die gaat dan in het net. Dubbele fout. En dan wordt het 6-3 setpoint voor Roemenië. Drie setpoints op rij. Ik zei het al, eerste service in, dat is een gouden regel in uh, de tiebreak. Uh, nog meer gouden regels in de dubbel. Eerste service in, return goed, eerste volley goed. En dat doen die uh, Roemenen aardig. Het is een ingespeeld koppel. Zij het op een heel laag internationaal niveau hoor. Bij de Futures spelen ze samen. Nou, dat is het uh, allerlaagste niveau. Maar toch, ze kennen elkaar goed. Het uh, loopt lekker en ze willen. Nou, we gaan kijken of ze het kunnen uitmaken. Want dat betekent dat we dan een vierde set zouden krijgen: 6-3. En daar komt de Roemeen. De eerste service is goed en die bal is uit. De return is uit van Royer En dus krijgen we hier in Amsterdam in de Sporthallen Zuid een vierde set. En dat is toch wel een tegenvaller. Dat is uh, zeer verrassend en inderdaad een tegenvaller. En dat betekent dat we de afloop van deze wedstrijd uh, niet meer in deze uitzending gaan halen, maar waarschijnlijk wel in onze volgende. Die begint om 7 uur. Nog één vraag over PSV, uh, heren. En ook in de lopende programmering van Radio 1 trouwens dat tennis. Eén uh, vraag nog over PSV. Als PSV morgen wint, dan gaat het Europa in, sowieso. Dan gaat het Europa in door te hebben gewonnen... van VVSB, van FC Lissen. en daarna Twente, NEC, Heerenveen en dus Herakles. Is dat Europees voetbal waard? Ja, bij Twente uitwinnen was gewoon een goede is het gewoon de Het is ook de charme van de beker. Maar bij Twente uitwinnen, bij Heerenveen uitwinnen... ja, dat zijn toch geen uh, prestaties... Nee, maar wat ik schaam. natuurlijk bedoel is... je wint vier serieuze, min of meer serieuze wedstrijden... en dan ga je Europa in. Ja, dat is de charme van het bekertoernooi. Ik vind het nog zelf zeker nog jammer dat het Europese bekertoernooi is afgeschaft. Dat vond ik ook wel gewoon puur knock-out. Alleen maar hij had ook wel zijn charme. Dat ook ploegen eh, die, waar je helemaal nooit van hebt gehoord, daar aan meedoen. Dat, ik vond dat vroeger ook wel leuk, de Cup Brenners Cup. Oké, okay. zetten we een punt achter het voetbal. Uh, tot uh, besluit van uh, dit sportforum. Fanny Blankers-Koen. Vorige week werden de namen van uh, 361 metrostations bekend... tijdens de Olympische Spelen in Londen. Die heetten dan geen Piccadilly Circus meer. en uh, Alle namen die ze nu hebben. Maar die krijgen de namen van legendarische Olympische sporters. Alleen waren ze daar even Fanny Blankers-Koen vergeten... die notabene in Londen in 1948 viermaal Olympisch goud won. Um, het nieuws van gisteren. Ze krijgt er toch één. Ton. Nou, Heb je op ja. de banken gestaan? Is nee. de vlag uitgegaan? Nee, bij mij niet. Maar ik vind het uh, best aardig. Maar ze had altijd een gekregen. Kijk, in de, het is natuurlijk heel vreemd dat ze niet is. Want ze is sportvrouw van de eeuw. In Nederland? Door, ja, ja. Nee, niet in de, door de IAAF. Ja, dus door Atleten de, van de Internationale ja. Unie. Nou, er dus zullen heus wel uh, andere vrouwen zijn. Want, naar wie het wel genoemd is. Dus dat kan al niet. Maar uh, Pieter van der Hogeband die stelde zijn naam beschikbaar voor Fanny Schoen. Dus het had altijd goed gekomen. Ja, Maar wat ik eigenlijk bedoel is... moeten we ons wel heel erg druk maken over deze metrostations... of is het eigenlijk ook gewoon heel grappig? Ja, het is vooral een beetje grappig. Maar aan de andere kant, ja, ze hoort er wel gewoon tussen. En het zou een beetje sneu zijn als een vergissing of vergeten... ze er dan niet tussen staat. Ja. Leo, welke wielrenner moet er eigenlijk sowieso een metrostation hebben? Ik heb ze niet alle 361 bij me nu, hoor. Dus ja, we, nou, er nou ja, we hebben Annie Kuiper, olympisch kampioen gehad. We ja. hebben natuurlijk... Uh, en die heeft daarna natuurlijk ook best in, als professional... Uh, en Joop Zoetermelk is olympisch ja. kampioen geweest. Dus. Ja, ja. ja, maar ja, joh, die metrostations. Want ik zag ook wel van die blanke schoen heeft ook niet het, uh, volgens mij het drukste metrostation gekeken. Nee, nee, dat is wel eentje een beetje onderin, onderin en, uh, ja, hebben ze plaats Dus ja, ik, het is wel heel belangrijk dat zij erbij staat natuurlijk. Nou, dus staat er staat een wielrenstur bij, Leon ja. van Moorsel natuurlijk. Precies, die staat er sowieso op. Heren, dank u voor uh, dit sportforum. We gaan het tot besluit van deze uitzending nog naar het buitenlands voetbal van vanmiddag. Dat was heel wat. In uh, Duitsland werd er gespeeld. Bayern München tegen Augsburg werd 2-1. wolfsburg Borussia Dortmund 1-3. Freiburg-Nürnberg... 2-2, Keizerslauteren Hoffenheim 1-2, Stuttgart Mainz 4-1... en FC Köln tegen Werder Bremen eindigde in 1-1. Borussia Dortmund is hier de koploper na 29 wedstrijden met 66 punten. Bayern München volgt met evenveel wedstrijden en drie punten minder. en Schalke 04 is de nummer drie. Het moet nog spelen in deze speelronde. Het heeft een wedstrijd minder dus en ook 12 punten minder dan Borussia Dortmund. In de Serie A in Italië, AC Milan Fiorentina 1 -2. 2, Udinese Parma 3-1, Cagliari Internationale 2-2, Cesena Bologna 0-0, Atalanta Siena 1-2, Kievo tegen Catania 3-2, Lecce as Roma 4-2, uh, Stekelenburg kregen dus vier om de oren. En Novara tegen Genoa eindigde in 1-1. AC Milan is hier nog wel de koploper. Het verloor dus. heeft nu 64 punten uit 31 gespeeld. Juventus staat er twee punten achter, maar heeft nog een wedstrijd te goed. Het speelt straks tegen Palermo. En Lagio, de nummer drie in Italië, staat al 13 punten achter. Dan nog de Premier League in Engeland. Chelsea tegen Wigan eindigde daar in 2-1. Bolton tegen Fulham 0-3. Liverpool Aston Villa 1-1. Sunderland Tottenham Hotspur bleef zonder doelpunten... 0-0. Norwich City tegen Everton 2-2. En West Bromwich Albion tegen Blackburn Rovers 3-0. Manchester United is hier de koploper met 76 punten. Manchester City heeft er 71. En Tottenham is nu de nummer 3, even Arsenal voorbij, met 59 punten. Dat zijn er dus al 17 minder dan koploper Manchester United. En Celtic is voor het eerst in vier jaar weer kampioen van Schotland geworden. In de kampioenswedstrijd werd het 6-0 tegen Kilmarnock. En Glenn Lovens scoorde daarin. Het is bijna 6 uur. Wij zijn straks terug om 7 uur met een nieuwe Langs de Lijn. Nog een fijn weekend.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 In het dagelijks leven werk ik als piloot. En één keer per week ben ik maatje voor David. Als maatje help ik David in de overgang van de basisschool naar de middelbare school. En met name voor het begeleiden in het maken en plannen van de huiswerk. Waar ik mijn meeste voldoening uit haal is dat ik zie dat hij een goed cijfer haalt. heeft. Dat is erg leuk. Als maatje kunt u bijvoorbeeld een brugklasser coachen. We hebben veel vrijwilligers nodig. Kijk voor alle projecten op ikwordmaatje.nl van het Oranje Fonds. Kijk deze zondag live op je tv naar Arsenal Manchester City. Bestel deze topwedstrijd op ziggonl tv op bestelling. Vanavond in debat op 2. Politieagenten staken voor betere werkomstandigheden. Terecht of moeten ze niet zeuren en gewoon hun werk doen? Wat vinden we eigenlijk van oma Gent? Hebben we nog respect voor de politie? Vanavond in debat op 2. Rond 10 over 9. Live bij de KRO en NCRV op Nederland 2.